8 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Minister Schippers gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars volgend jaar hun premies verlagen, omdat ze dit jaar zoveel winst maken. In het tv-programma Kassa zei ze dat ze echt rekent op een premieverlaging en dat ze de verzekeraars erop aan zal spreken. De winsten van verzekeraars zijn opgelopen doordat de prijzen van geneesmiddelen sterk zijn gedaald. De patenten op veel geneesmiddelen zijn de laatste tijd verlopen. Voor dure merkmedicijnen komen daardoor goedkopere middelen in de plaats.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 We gaan even langs de veld. beginnen in Arnhem met Richard van der Maden. Ja, Het is weer de FC Boni-show vanavond bij Vitesse. Wat een coole killer is het toch. En zo berensterk. 3-0 voor Vitesse. Lange bal van achteruit. Luiks, de verdediger van NAC, komt er gewoon niet aan. En Boni houdt, haalt verwoestend uit. 3-0 dus voor de thuisploeg tegen NAC Breda. Twente en die houtkamp. 0-0. Martijn Montijnen kreeg zojuist de gele kaart. Dat betekent dat hij volgende week geschorst is voor Rode-JC. Twente beter, maar nog niet gescoord. En Roda ook nog altijd op 0. Vandaar die 0-0. Met Zwolle RKC, Frank Wieluit. 18 minuten onderweg. Zwolle voetbalt leuker. RKC voetbal doelgerichter. En dat laatste, ja dat werkt. Want de ploeg uit Waalwijk leidt met 1-0. En dan gaan we terug naar Vitesse-Nak. Een wedstrijd die gespeeld is, dus Richard. Ja, hij oogt soms een beetje lui. Hij slentert wat daarvoor in. En dan ineens is daar zo'n moment. En dan slaat hij genadeloos toe zoals zo vaak dit seizoen. 29 competitiegoals heeft hij nu al gemaakt. Wilfried Boni voor Vitesse. En hij kan maar zo de club uit Arnhem kampioen maken dit seizoen. Want er staat geen maat op deze spits van Vitesse. Een prachtig doelpunt weer. En het betekent dat deze wedstrijd beslist is. 3-0 in het voordeel dus van Vitesse. 64 minuten op de klok. En Vitesse dat tankt opnieuw weer een klein beetje. Vertrouwen. Je ziet dat ook meteen terug aan het spel. De bal gaat beter rond. Er is meer beweging. Nu een aanval over de rechterkant. Maar dan gaat het even terug naar Van Ginkel. Van Ginkel opent dan naar Boni. Die zakt dan eventjes vanuit zijn positie terug. Richting de middencirkel. Via Van der Struik is er dan balverlies. Misschien een kans voor Nak in de omschakeling. Maar nee, dan wordt er op tijd weer een overtreding gemaakt. Dat is ook heel slim van Van Ginkel. Ook op het juiste moment even die overtreding maken. Waardoor het tempo weer uit het spel is van Nak. 64,5 minuten in de tweede helft zijn we bezig. En het is 3-0. Deze wedstrijd is bespreken. Twente Roda nog lang niet, Andy. Nee, maar ik denk toch dat Twente die wedstrijd best wel zal kunnen gaan beslissen. Want ik vind Twente veel beter met... Uh, ja, ik, ik ben een echte fan van de Mnassa Chatli. Wat is dat toch een heerlijke voetballer die uh, mooie bewegingen heeft. En ook Gutierrez uh, speelt goed, net als Leroy Ver. Af en toe een beetje slordig, maar toch. De hoekschop is nu voor FC Twente. 0-0 de stand. Na 20,5 minuut spelen. Gutierrez vanaf de rechterkant met het linkerbeen gaat die bal voor het doel slingeren. Daar komt die bal richting de tweede paal. En daar Korto met twee vuisten. En dan Bonavacia die de bal... Slecht wegwerkt, Opgevangen weer door uh, uh, Hulsje. Brengt de bal in. Moet het nog een keer doen. Brengt hem nu naar de rechterkant. Waar uh, Gutierrez staat te wachten. Die brengt de bal weer voor het doel. Maar het levert slechts een hoekschop op. De tweede in uh, een paar seconden tijd. En nu kijken of die bal wel goed voor het uh, doel wordt geslingerd. Zodat een van de meegekomen mensen uh, de bal kan koppen. Eerst moet er even gekeken worden naar Abel Tamata. Die geblesseerd is uh, geraakt bij dat uh, schotje van Gutierrez. En heeft hij verzorging nodig? Nee, want hij staat alweer, de ex-PSV'er, die nu dus even in dienst is bij Rode ISC. De hoekschop vanaf de rechterkant komt weer van Philippe Gutierrez, de man die de plaats inneemt. Van Tadic die geschorst is. Kijk of hier weer Frank Wilaert. Jij hebt weer wat te melden. Ja, het is 1-1 geworden. Moktar, de man die zo balverliefd is. Hij kan heerlijk voetballen. Welke keer denk je, geef die paas. Schiet eens op doel. En nou, dat laatste doet hij uiteindelijk nu. Van een medetje of twintig. Een geplaatst schot. Het hoeft ook niet zo heel erg hard. Zoet gaat wel naar de hoek, maar is te laat. Het bal is te goed geplaatst in de dichtstbijzijnde hoek. Moktar, prima doelpunt. En ze willen weer helemaal terug in de wedstrijd. Strijd, want het is 1-1 tegen RKC Waalwijk. Jij wou zeggen dat het bij jou nog steeds 0-0 is, Andy? Nog steeds. Een, een beetje onbegrijpelijke beslissing van uh, scheidsrechter de Hiegler bij die corner van Gutierrez. Want uh, Castaños werd tegen de grond geduwd en krijgt de vrije trap tegen. In het strafschopgebied vaak worden dat soort dingen dan gegeven in het voordeel van de verdedigende ploeg. Ook nu weer. Balbezit voor Rode SC. Dat amper nog op de helft is geweest van FC Twente, ook nu niet. Omdat Douglas ertussen zit en die geeft de bal aan Chaddy. Chaddy, kijk. En zoekt. Wie loopt er vrij? Ja, Douglas. Maar dat is toch niet de meest ideale man. Die laat de bal ook lopen. Zodat Chatley, die doorgelopen is, weer in balbezit komt. Aan de rechterkant van het veld. Nog altijd Chatley. Mooie beweging. Oh, prachtig balletje binnen door naar Hulscher. Hulscher schiet. En daar is. Nee, niet de goal van Castanjos. Want hij is net te laat. En dat is het probleem voor Castanjos al het hele seizoen. Deze bal had door een goede spits erin geschoten uh, geworden. Want hij, hij is in de buurt. En de afvallende bal had er zo ingegaan kunnen zijn. En eigenlijk moet zijn. Balbezit nog altijd FC Twente. Het is een klein wonder dat het nog 0-0 staat. Breukers heeft balbezit, speelt hem helemaal terug naar Douglas en zo staat het dus nog altijd 0-0. En het belicht van de zombies, dit was de uitvoering van Santana met She's Not There. Twente Roda en die houtkamp. Je kan nog zo aardig voetballen, maar staat 0-0. En ik? als. hou <laughs> jij zeker. Dat uh, weet ik uit ervaring. De snelle spits uh, van Wouwen uh, F26. Uh, maar als je 44 doelpunten hebt gemaakt dit seizoen. En als ik dan neem bijvoorbeeld PSV, 85, 66 heeft Ajax al gescoord. En dus 44 FC Twente. Zelfs Rode EC heeft er al 40 gemaakt. Het zijn er maar 4 minder. En die staan toch op de 16e plaats en FC Twente op de 5e plaats. Dan weet je waar het probleem ligt bij FC Twente. Terwijl er nu een gevalletje is. Uh, wie ligt daar? Is dat ver? Ik denk het wel. Uh, ver ligt op de grond. Ja, het staat 0-0. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Twente krijgt kansen. Rode is alleen maar aan het verdedigen. Maar het staat ook na 27 minuten 0-0. Pek Zwolle tegen RKC een onverwachte gelijkmaker was dat net, Frank Wielaert. Nou ja, je, je, je verwacht het niet in die zin. Dat Zwolle is, is eigenlijk een beetje aan het voetballen om het voetballen... terwijl deze wedstrijd toch bij uitstek geschikt is om te winnen. Om uh, wat afstand te nemen, niet alleen van RKC, maar ook van Rode JC... En uh, voetballen, dat kunnen ze wel op het middenveld bij Zwolle en in de aanvallen ook. Maar je zou toch willen dat ze af en toe op doel schieten. En toen Mokra dat eenmaal door had en dat deed, zat hij dan ook gelijk. En uh, tot dat moment was RKC veel en veel dreigender. Maar vanaf dat moment hebben we RKC niet meer gezien. En heeft Zwolle de wedstrijd keurig netjes onder controle met die 1-1 stand nadat nou, we 27 minuten aan het voetballen zijn. En de doeltrapper nu is voor uh, Boer. Jo Jozefzoon is bij RKC uh, voorin, degene die met name gezocht wordt. En uh, die wordt al een, nou, een minuutje of tien niet meer echt gevonden. Steeds de diepte ingestuurd en uh, defensie van Zwolle met Broersen. En uh, Lachman heeft alle mogelijke moeite om hem te volgen. Ook uh, Van Polen heeft er wel eens mee te maken gehad. Maar die kunnen hem allemaal op snelheid niet bijhouden. En als Jozef zo'n eenmaal de bal heeft, dan wordt het gevaarlijk. Maar hij heeft hem al een tijdje niet meer gehad. De lange trap van Boer komt uiteindelijk uit bij Avditsch. Valpoort, aardige combinatie met Klitsch. Nog een keer terug naar Valpoort richting de achterlijn. Giramos neemt geen risico. Schiet de bal hoog, de tribunes in over de zijlijn. En dan kan Zwolle gaan ingooien. Maar RKC is dus al een tijdje niet of nauwelijks meer van de eigen helft afgeweest. En dat betekent eigenlijk, omdat Zwolle ook niet echt meer een hele grote kans heeft gehad... dat Zwolle weer is gaan voetballen om het voetballen. De ingooi van Van Polen richting Valpoort. houdt hem uiteindelijk nog net binnen als hij weer terugkrijgt. Valpoort nu op uh, Gravenbeek. Gravenbeek terug naar Valpoort. Gebeurt allemaal op de vierkante meter. En uh, Valpoort nu met uh, de rug naar het strafschopgebied toe. Weer terug naar Gravenbeek. Bal voorgeven. Valpoort laat hem lopen. Afdits niet. Die moet omdraaien. Daar is geen ruimte om te schieten. Die komt er dan voor Asciente. Die moet eerst de eerste bal klaarleggen. Legt hem dan bij de tweede paal neer voor Afdits. Gravenbeek. Iedereen ligt. Nou Gravenbeek doe het maar. Schiet tegen de billen van Afdits aan. En die staat buitenspel. De billen van Avditsch stonden buitenspel. En dat mag niet. En dat betekent dat het 1-1 blijft nog in Zwolle. Terwijl ja, dit was weer een 100% kans. En je denkt, schiet dan een keer op doel. En ze doen het weer niet. Weer die bal voorgeven. Ja, en dan uiteindelijk de billen van Avditsch buitenspel. En zo heeft RKC weer balbezit. Het is 1-1 in Zwolle. We hebben al enige tijd niks gehoord van Boni Richard. Nee, nee, maar... Hij doet het rustig aan. Hij slent het een beetje in de middencirkel. Heeft er twee gemaakt vanavond. En dat is voorlopig natuurlijk wel voldoende voor het kanon hier van Vitesse. 29 doelpunten inmiddels gemaakt. En op jacht naar de Vitesse-topscorer aller tijden. De Griek Nikos Maglas. Die er in het seizoen 97, 98, 34 maakte. Wat dat betreft kan het natuurlijk nog steeds voor Boni om de topscorer van Vitesse te worden. En dat clubrecord dan ook maar eens te pakken. Een hier nog in deze wedstrijd. 3-0 de voorsprong Boni, Ibarra en weer Boni. En een uitgelaten sfeer hier in het stadion in Gelderdoom. waar de weef rondgaat en waar NAC het nog wel probeert maar ook in de tweede helft eigenlijk geen enkele opening kan vinden in de verdediging van Vitesse die ook vanavond weer heel erg goed staat. Vitesse gaat deze wedstrijd winnen. Gaat de zevende overwinning op rij boeken en blijft dus meedoen in de kampioensrace. Het is razend knap want zo breed is de de selectie nu ook weer niet. 3-0 in de wedstrijd tegen NAC Breda. En die dan? Ja, met Rode ESC in de aanval. Ze zijn op de helft van FC Twente, een meter of vijf. Maar dat is alweer ver genoeg. Terwijl Hulsje een gevaarlijke terugspeelbal geeft op Michailov. Die moet zijn doel uitkomen. 0-0 de stand bij Twente Roda. En de bal gaat over de zijlijn. Het is uh, niet echt hartverwarmend, het spel. Maar als je de afgelopen week, en ik was hier ook vorige week tegen NAC... als je die wedstrijd daarmee vergelijkt, dan speelt Twente uh, redelijk goed voetbal. Nu, de uh, zit achterin een beetje rondspelen door Rode ESC met Bart Biemans en met uh, Pereira and Gaat de bal naar voren. Maar ja, dan is het een kansloze zaak voor ons nog. Voor Rode SC. Want de bal gaat over de zijlijn. En dan mag FC Twente gaan gooien. Meter of vijf voor de middenlijn. doet Breukers dat. En doet het op Brahma. Brahma meteen de bal naar voren. Richting de beste man tot nu toe in het, uh, op het veld. Uh, Chatti. Die schijnt een overtreding. te hebben gemaakt. Want ik zie een grensrechter enorm uh, fel vlaggen. En dat betekent een uh, vrije trap voor Abel Tamata. We hebben 31,5 minuut gespeeld. Tamata neemt de vrije trap. En speelt hem natuurlijk weer terug op Biemans Biemans terug naar het Klamata. En dan denk ik dat er een uh, trap naar voren komt. Want dat is uh, ongeveer het enige wat Rode SC tot nu toe heeft gedaan. Inderdaad, Biemans een hele lange bal naar voren. Nou, dat mag geen probleem zijn. Want die bal komt terecht bij de keeper van FC Twente, Mikhailov. En die geeft hem dan meteen weer mee aan Douglas. En dat doet Rode Eerce wel slim. Ze laten Douglas het opbouwende uh, gedeelte voor zijn rekening nemen. En daar is hij niet, uh, zacht gezegd, heel best in. 0-0 na 32 minuten spelen bij FC Twente. Rode -RC you <sighs> Na een moeilijke openingsfase heeft Pek Zwolle de zaken weer een beetje op orde. Frank Na 31 minuten is dat in ieder geval een feit. 1-1 is de stand tegen RKC. En uh, ja, de ploeg uit Waalwijk heeft alle mogelijke moeite om verder nog kansen te creëren. Nu Duits in de middencirkel. de hoogte van de middenstip ongeveer staat hij te kijken. Waar zal ik de bal eens kwijt kunnen? Dat kan aan de rechterkant bij Martina. De rechtsback. even mee opgekomen. Nu dus uh, even daar hangend als middenvelder. In een combinatie met Jozefsoen die daar eens even komen helpen. En nu uh, gaat Jozefsoen proberen twee tegenstanders te passen. Een daarvan is Assiente, die maakt de sliding. Die werkt maar half. Lieder dan, vervolgens die raakt de bal kwijt. En kan zwollen gevaarlijk worden in de omschakeling. Mokhtar heeft dan de bal. Die krijgt een tikje van Martina. Dat gaat een gele kaart opleveren voor de rechtsback van RKC ter hoogte van de middenlijn. Dat is uh, eigenlijk alleen maar de overtreding om het tempo uit de aanval te halen. En om eigenlijk die aanval helemaal weg te halen. Je loopt daarmee het risico dat je een gele kaart op uh, loopt. En dat gebeurt omdat Martina de tackle van achteren maakt. Het is niet zo hard, maar uh, hij is uh, nou eenmaal op de verkeerde manier ingezet. Op de verkeerde plek. En dan uh, krijg je een vrije trap en een gele kaart tegen. Vrije trap genomen. We zijn aan de rechterkant bij Zwolle met uh, Van Polen. Van Polen zoekend naar Klies bijvoorbeeld. Die uh, een soort draaischijf is daar uh, rondom. Die aanvaller afdiet. En nu krijgt Van Polen van Klies de bal weer terug. Broersen, even het combinatie. Broersen, slechte combinatie. Levert zomaar in. En dan kan Lieder er vandoor met Lachman in zijn rug. Lachman is hem inmiddels gepasseerd. Van Polen komt helpen. Die loopt de bal van de voeten van Lieder. En dan kan Zwolle weer overnemen. Is het Bukari die daar tegen de bal aan loopt. Min of meer per ongeluk. En zo Klies de bal afsnoept. En kan RKC weer gaan voetballen met Van Peppen over de linkerkant. De bal uh, proberen in te spelen. Duits probeert de hoek te zoeken. Maar Bukhari was eigenlijk op de terugweg om daar te helpen. In het uh, driehoekje. En niet onderweg naar het uh, driehoekje. In de hoek van het veld richting de cornervlag. Intussen RKC rustig via uh, de doelman. Via Zoet. Inmiddels dus één keer gepasseerd. Uh, proberen verder in ieder geval de aanval op te bouwen. Dat doen beide ploegen ongeveer hetzelfde. Proberen van achteruit zoekend. Rustig zoekend naar het gaatje. Alleen Zwolle die voetballen uh, verdedigen wat verder naar voren toe. En dus moet RKC wat verder terugzakken. En naar de bal wat uh, rustiger rondspelen. Nemen wat meer de tijd daar achterin om die bal wat breed te leggen. Zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt van Peppe. Die zoekt de diepte nu even met Lieder. Lieder houdt zijn tegenstander goed van zich af. Zo komen ze in ieder geval een beetje aan het voetballen. Jozef zo niet bereikt. Kan Zwolle weer overnemen. Zo zijn we 33 minuten ruim onderweg en staat het gelijk in Zwolle. 1-1 tegen RKC. Je had het er net al over het scorend vermogen van FC Twente. En als die goal dan uitblijft dan gaat dat dan toch ten koste van het zelfvertrouwen neem ik aan, Indy. Nou, dat zelfvertrouwen is al niet groot, Ronald. Want als je 6.000 het door Brein niet gewonnen heeft. En ook nu nog 0-0 staat. Dan uh, wordt het lastig. Bal gaat de diepte in. Komt bij Chatli terecht. Die net een uh, kopbal uh, over het doel uh, had. En nog altijd een prachtige bal geeft. Castaños. Nee hoor. Het wil maar niet lukken. Nu stuit hij op Kurto. Uh, ja, dat zelfvertrouwen. Dat is zo ver te zoeken bij uh, FC Twente. De bal ging over de zijlijn. Inworp snel genomen. Bal gaat naar Fer. Die een aardige wedstrijd speelt. Uh, Chatli speelt gewoon heel goed. Uh, bal gaat uh, door naar buiten. Naar Breukers. Moet de voorzet komen. Breukers. Ai, ai, ai, ai, ai Helemaal verkeerd geraakt. Bal gaat over de achterlijn. Dit was een echte 100% kans voor Castagnos, Maar Castanjos veel te snel van Feyenoord naar Italië gegaan. Heeft ook helemaal geen zelfvertrouwen. Heb ik nog geen fatsoenlijke wedstrijd zien spelen bij FC Twente. Ook vorige week, toen hij in de rust erin kwam voor Bulekin. Heeft hij een hele matige tweede helft gespeeld. En ook nu is hij niet op dreef. Hij krijgt kansen, maar die kansen gaan er niet in. En dus staat het ook na 35,5 minuten spelen bij FC Twente Rode. De DC nog altijd 0-0. Zwolle tegen Walwijk. Frank. Daar uh, krijgt uh, Gravenbeek een standje van Kuipers... omdat hij de bal over de zijlijn uh, laat gaan... en dan vervolgens heel hard via de boarding een, een metertje of 40 verderop schiet. Dat mag natuurlijk niet. Normaal gesproken zou Kuipers daar een gele kaart voor kunnen geven. maar Deze scheidsrechter lost dat op door even te zeggen van... dit flik je maar één keer en na nou dus niet nog een keer... En zo kunnen we in ieder geval rustig verder voetballen. Want de ingooi genomen door RKC. Bouka komt even die bal halen op het middenveld. Want aan de linkerzijkant uh, krijgt hij nauwelijks de kans om de bal uh, te krijgen. Braber die schiet hij bijna door midden. Vervolgens als hij naar de rechterkant wil Pasen. Zo kan Zwolle overnemen. Mokhtar, Bal de diepte ingegeven aan de linkerkant. Ascente kan hem binnenhouden. Moet de bal voorgeven. Richting de eerste paal. Wordt daar weggekopt. Door Drost en uiteindelijk daar achterin weggewerkt door Duits. Dan komt Zwolle weer op het middenveld in balbezit. Omdat iedereen van RKC alweer in de achterste linie is beland. Daar staat even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen te verdedigen. En die houden het daar zo ontzettend eh, ondoorkoombaar. Dat Zwolle wel achteruit moet om eens te gaan kijken of ze van daaruit dan het gaatje zullen gaan vinden. Inmiddels de bal op de helft van Zwolle bij Broersen. Argente weer in balbezit nu. Aan de linkerkant zoekt Jongslegger een beetje op. Maar als hij dan in de buurt komt, de Gavenbeek. breekt toch maar weer terug. Richting de achterste linie naar Lachman. En Lachman die gaat dan aan de wandel. Die gaat de middenlijn in ieder geval oversteken. Klies vraagt de bal. Nou, dat is meestal het begin van dat er iets gaat gebeuren op het middenveld bij Zwolle. Proberen een aanval op te bouwen. Bijvoorbeeld via Valpoort. Valpoort die kan wel terug naar Klies, maar doet het niet. Gaat er vervolgens in de achteruit. Naar Van Polen. Van Polen gaat de voorzet geven richting Afditsch. Afditsch, daar gaat de bal overheen. En Moktar, daar gaat de bal ook langs. En is het Martina die eerder bij de bal is? Nee, het is Moktar. En dan gaat de aanval van Zwolle in ieder geval door. Nog steeds. Over die linkerkant nu. Het is RKC dat inmiddels is bijna Vastgepind rond het eigen strafschapgebied. Goeie actie van Mokhtar Asjente geeft voor. Drost werkt weg. en doet Martina de rest. Die rost de bal naar voren. Dan mag uh, uh, daar. Mag Jozef het dan gaan uitzoeken in zijn eentje. Maar zoals gezegd, die komt niet of nauwelijks nog in het spel voor. Ook dit duel wint hij niet. Asciente met de voorzet richting Afdits. Oh, daar gaat de bal net overheen. Afdits vergeet te springen. Die is druk aan het duelleren met Van Peppe. Maar die krijgt de tijd niet om te springen. Kan wel de bal nog binnenhalen. Legt er neer met de eerste paal. Valpoort nog een keer inbrengen. En zo houdt Zwolle in ieder geval een hoekschop over via Valpoort. En de verdedigende actie van Guy Ramos. Zwolle inmiddels sterker, maar nog altijd op die 1-1 stand na 38 minuten voetbal. Tegen RKC. De hoekschop die genomen moet gaan worden. Via Asciente. Asciente neemt daarvoor uh, alle tijd. Maar het publiek heeft hij ook in de gaten. Dat uh, Zwolle duidelijk de overhand heeft. En dat zou moeten gaan omzetten in een uh, doelpunt nog voor de rust. Daar heeft ze nog wel eventjes de tijd voor. Als doet eerst rustig. Zo sokjes goed om de, de bal. Het uh, is tenslotte een keurig nette club. Dat uh, peck Zwolle. Dat zie je aan de manier waarop ze voetballen. En dus als je weet dat je eventjes close in beeld genomen wordt bij die hoekvlag. Moet je even zorgen dat alles keurig netjes zit. Als doet dat. Legt de bal ook keurig netjes. Op de achterlijn komt die hoekschop richting de tweede paal. Af iets komt in vliegen. Komt daar net te laat inzet van Moktar, Oh, hij kan zo heerlijk voetballen. Maar deze bal raakt hij volkomen verkeerd. Zo hoog de tribune in. 38 minuten onderweg, Zwolle RKC. 1-1. Radio 1. Tot 11 uur is dit. LOS langs de lijn. I never thought I'd miss you half as much as I do.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 so much without words bless you and bless me bless the bees and the birds Let's van Madness was dat. Twente Roda en die Houtkamp. Dat moet ook liefde zijn dat FC Twente niet scoort tegen Roda. Want als je zoveel sterker bent en zoveel balbezit hebt... en het staat nog altijd 0-0 na 42,5 minuten spelen... dan is er iets niet goed en dat is ook niet goed bij FC Twente. Het scoren van bijvoorbeeld Castaños, die staat daarvoor, maar doet het maar niet. Nu een vrije trap voor Twente. Vanaf de linkerkant, bal voor het doel. Weg komt door Ramzi, opgevangen door Schilder. Die brengt de bal even terug naar Brama. Die gaat zoeken naar de rechterkant en of krijgt Brahma de bal en gaat de bal voor het doel geven. Die bal is iets te hard en wordt uh, weer weggekomt uit de verdediging, maar het is echt dramatisch, zoals Roda speelt. Nu ook drama die uh, staat te pitten en Malki kan de bal oppikken voor Rode SC. Ik denk dat het de tweede keer is dat Malki in balbezit is vandaag en loopt de bal dan ook over de zijlijn, want Malki als uh, uh, voorspeler bij Rode SC, echt geen enkele momenten zie je dat Roda op de helft komt van FC Twente. Het is alleen maar Twente in balbezit en Twente in de aanval. Nu dan via de linkerkant, Castanjo heeft gepaasd. Uh, via Gutierrez gaat de bal naar Brava naar de rechterkant. Brava kan hem doorgeven op Breukers. Breukers uh, met Huppert tegenover zich uh, geeft de bal weer even terug op Douglas. Douglas slechte paas. Ja, laat die uh, denken ze bij Roda maar de bal hebben, uh, Douglas. Dan is er geen gevaar voor ons. Uh, uh, dat geldt overigens ook als Roda zelf in balbezit is. Nu maakt Malki een overtreding op uh, Braafheid. Een, een, een beetje vervelende overtreding. Kun je geen de kaart vergeven, maar Hichler denkt het is een vriendschappelijke wedstrijd zo'n beetje, dus ja. dat uh, ja. doe ik maar niet. Hij uh, geeft geen gele kaart oh, hebben. Maar Riegelen wilde dat altijd wel, hè? Ja, oeh, mooie paas. Nou, nu moet die komen. Hè, hè. He he, wat een prachtige paas van Leroy Fair op Luc Castanhos. En één minuut voor Rust. Eindelijk, eindelijk voor FC Twente Volkomen verdiend. Laat dat wel zijn, is het Luc Castaños die zijn uh, tiende doelpunt van het seizoen maakt. En daarvoor zorgt dat FC Twente eindelijk, eindelijk op 1-0 komt. Een minuutje voor Rust, lekker moment ook nog voor uh, FC Twente. Prachtige paas van Leroy Fair in de loop van Castanhos. En als je dan uh, op de as van het veld recht op de keeper gaat, dan mag je echt niet missen als pit zijnde. En dat doet Castanjos dan ook niet. Hij scoort 1-0 voor FC Twente tegen Rode -RC. Ben jij ook al bijna rust, Frank? Nog een uh, goede minuut, officiële speeltijd. En het, uh, die stand bij Twente zal ze hier wel bevallen, als we die zo meteen horen. Want het is 1-1 bij Zwolle tegen RKC. Zwolle, laatste deel van de eerste helft, echt veel sterker ook dan uh, RKC. Maar het is... Uh, Vooral lekker voetballen, weinig kansen creëren. De kansen die ze krijgen, nou dat zijn schoten uit de tweede lijn. Eentje van gezien in de laatste tien minuten. Klies deed het en dat is ook een, een beetje een type moktar. Ook uh, niet hard schieten, maar geplaatst. En ook dit was uh, vrij lastig voor Zoet, maar hij had hem deze keer wel... En uh, Zwolle inmiddels ook weer gewoon in bal bezet. Via Gravenbeek, die schiet de bal via Bukarië over de de Twee dollen nog een beetje met elkaar terwijl Van Polen de bal gaat ophalen om in te gooien. Die kan het ver, iets vraagt in duel. Beetje duwen en trekken met uh, Kierramos, maar zover gooit Van Polen niet. Die gooit naar Valpoort en uiteindelijk via Duits en Van Polen gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Op dezelfde plek en nu mag RKC gooien en gaat Van Peppe dat doen. Van Peppe heeft niet zo gek veel haast, want hij denkt zolang als ik hem hier heb heeft Zwolle hem in ieder geval niet. En komen we voorlopig eventjes niet meer in de problemen. In deze eerste helft. Van Peppe kan ook vergooien. Gaat het ook doen. Levert hem zomaar in bij Van Polen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Drost, omdat Van Polen ook zomaar die bal naar voren schiet. Zonder te kijken of daar iemand loopt. Asjente heeft inmiddels aardig begrepen dat hij moet voorverdedigen van zijn coach. Dat doet hij de laatste minuten uitstekend. Ook nu komt hij daar weer door goed in balbezit. En gaat Zwolle achterin rondspelen. Ook om niet meer in de problemen te komen. Dat gaat vanaf nu, het komende kwartiertje, helemaal niemand meer gebeuren. Want Kuipers fluit voor de rust in Zwolle. Het waren de. ...plaatselijke PEC tegen RKC op 1-1 staat. We gaan terug naar Andy Houtkamp, Twente Ja, Twente is los. Bijna Bout 2-0. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Twee minuten extra tijd door wat blessures. Onder andere voor Fer en voor Ramzi. Uh, de 1-0 voorsprong dus via Castaños een, uh, een ruime minuut geleden. Nu een uh, goede actie weer van de rechterkant van Tim Hulsje. Die vorige week een off-day had aan de rechterkant. Maar nu een hele aardige wedstrijd uh, voetbalt. En dat geldt voor heel Twente. Want als je het vergelijkt met vorige week is het echt een, uh, een, een jasverschil. Om het zo maar te zeggen. Ook het weer trouwens. Het is uh, balbezit voor Rode EC Via een vrije trap voor Vlederis. Ja, nu moet Rode eindelijk een keer gaan komen. Want als je 1-0 achter staat en je blijft verdedigend voetballen... dan wordt het uh, helemaal niets uh, vanavond. Avond. Daar ziet het ook niet naar uit. Volgens nog de vrije trap. Goed genomen door Flederes. Maar weggekomen uit de verdediging door Douglas. Gaat de bal naar voren. Opgevangen door Vlederis Achterin. En zijn bal is niet goed. En dan kan Leroy Verde weer vandoor. Ver wordt even vastgehouden. Maar dan zegt Hitler: Wij gaan rusten. Het applaus is duidelijk van het publiek. Want dit hebben ze weken niet gezien. Een redelijk goed voetbal. Het FC Twente. Dat bij rust ook volkomen verdient Op een voorsprong staat. door Lucas Tanjos tegen Rode Eerce. En Vitesse, het publiek ook naar die 3-0 een beetje konden onderhouden, Richard. Nee, niet echt. Vitesse heeft de tijd eigenlijk simpel vol gespeeld. We zitten inmiddels in de extra tijd. 3-0 staat het nog steeds voor de thuisploeg. Twee keer Wilfried Boni die het verschil maakte. Ook vanavond weer een 1-goal. Daartussendoor nog van Ibarra op een belangrijk moment. Kort na rust. Nak een kansloze wedstrijd vanavond in de Gelredoom. Kreeg in de vierde minuut een grote kans op 1-0. Maar daarna hebben we de ploeg van Goudelje eigenlijk niet meer gezien. Nu nog één keer misschien Boni. Die wil het eigenlijk te mooi doen in die actie. Met een dubbele schaar. Dat lukt niet. Ja, het is voorbij. Het is afgelopen. Vitesse klaart ook deze klus. Wint met 3-0 van Nac Breda. En de volgende finale is komende zaterdag. Volgende week zaterdag in Kerkrade. Rode JC uit. Een ruime overwinning voor het eigen publiek. 3-0. Vitesse Nac Breda. I've been talking to myself. One more day, one more truth, but I've got to find that well. Feel the whole of the river taking me there. Good Lord, only get you so far, then you got to help yourself. Klepten, gotta get over. Als er één wielerklassieker is waarbij er kansen zijn op een Nederlandse verrassing, dan is het wel Parijs-Roubaix. Steven Dardenbout zet de Nederlandse hoogvliegers op een rijtje. 1 voor één worden in Compiègne de 25 ploegen die morgen zullen starten voorgesteld. Even later komen de renners met een rood tasje in de handen het podium af. Zo ook Sebastian Langeveld. Weet je, voor mij hebben we bonbons gehad. En allemaal van die kleine, ja. Ik bewaar het allemaal, maar dat is wel later, denk ik. Langeveld is een van de Nederlanders die vastberaden zijn morgen in de finale mee te rijden. Net als Lars Boom van Blanco. Hij kwam vorig jaar achter Tom Bonen als tweede renner de wielenbaan in Roubaix oprijden en werd uiteindelijk zesde. Hey, Lars hoe is het? Uh, ja, goed. Denk je nog vaak terug aan vorig jaar hoe je toen als nummer twee de wielenbaan opdraaide? Ja, vorig jaar was uh, ja, een heel goede koers, denk ik. En... Uh... En dan rijd ik een slechte sprint omdat ik gewoon op ben. En natuurlijk uh, ja, denk je eraan dat dat heel erg jammer is en uh, je had daar op het podium kunnen staan. En, uh, dat is toch een droom van mij om, um, om ooit hier op het podium te staan en, voor, en liefst een liefst de hoogste treetje. En, uh, dat was vorig jaar al dichtbij natuurlijk. Nicky Terfstra heeft precies dezelfde droom, podiumrijden in Parijs-Roubaix. Terfstra was vorig jaar erg dichtbij, maar hij werd toen gelost door zijn ploegbaat Bij Omega Pharma en ook de latere winnaar Tom Bonen. Uh, ja, ik heb heel erg gemengde gevoelens bij die koers. Uh, ik, ik werd de vijfde, dat is natuurlijk super. Ik heb daar uh, Bonen naar een legendarische overwinning geloodst. Wat ook prachtig is. Alleen, uh, ja, dat ik niet met hem mee kon op een moment, daar, daar baal ik nog steeds van. Maar ja, als ik daar wel mee ga, dan, uh, ja, dan rij je toch naar het podiumplek toe en dat is me niet gelukt. Bonen heb je morgen geen last van, tussen aanhalingstekens. Nee. Wat betekent dat voor jouw rol in de ploeg? Uh, nou ja, met de hele ploeg hebben we wat meer uh, vrije rollen. Uh, het het biedt kansen natuurlijk. Aan de andere kant, ja, met bonen erbij, dan uh, word je automatisch naar voren gezogen. Omdat je, ja, je zorgt ervoor dat je met hem van voren zit. En dan moet je dat zelf doen. Dus dat brengt, brengt natuurlijk wel een bepaalde druk. Maar het heeft ook veel mogelijkheden. Want je kan je doen wat je wil. Je kan iets meer onder de radar werken. Ja, precies. Zeker met de ploeg hoeven we nu niet de koers te dragen... ...zoals dat verleden jaar bijvoorbeeld wel moesten doen. Dus uh, ja, eigenlijk biedt het alleen maar meer mogelijkheden. Maar ja, je moet het nog wel even doen. Sebastian Langeveld was vorige week met de tiende plaats... de beste Nederlander in de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix reed hij nog nooit top 20. Toch ligt deze wedstrijd hem. Ik voel me altijd heel erg goed op te stenen. Uh, ik heb een paar keer best wel pech gehad in Roubaix. Eén keer was ik, uh, was ik heel erg goed. Zat ik ook denk ik in de beslissende vlucht. Alleen toen, uh, lag ik, uh, toen viel ik eigenlijk in een, in een bocht met grind. Ja, en daarna heb ik altijd wel wat gehad. Uh, ik heb een keer uh, achter een valpartij in Walers gezeten, eigen schuld, want je zat nu van voren. Uh, ja, ik heb een paar keer één keer gewoon de slag gemist, uh, lekker band een keer voor Walers gehad, uh, één keer ging gewoon het licht uit. Dus ik, uh, ik heb in die jaren wel heel veel meegemaakt en uh, ik hoop dat ik die ervaring morgen wel een beetje mee kan nemen. En daarbij is Cancelara de grootste tegenstander. Vooruitkijken blijft vooruitkijken, maar één ding is zeker. Als Cancelara rijdt zoals vorige week in de Ronde van Vlaanderen, dan is hij erg moeilijk te verslaan. De analyse van de Zwitser door de drie Nederlanders die morgen hopen te stunten: Terfstra, Langeveld en Boom. Er zit zoveel power op bij hem en. Uh, ja, 4 kampje tijd tijdrijden. Dus uh, als hij uh, alleen weg is, ja, dan is hij waarschijnlijk ook weg. Dus. Uh, ja, dat is, uh, daar moeten we een beetje op anticiperen. En, uh, of we eerder weg zijn of. Uh... Ook dat je, dat je zijn wiel kan houden op de kassai. Moet je dan uh, aanvallen voordat Cancellara dat doet, zoals Jurgen Roelands vorige week deed? Dat is, ja, dat is wel een ideaal scenario. Ja, dat is wel, ik had heel graag in de schoenen van uh, Roelands gestaan vorige week. Maar uh, ja, die heeft dat heel tactisch heel erg uh, goed aangepakt. En, uh, alleen ik denk wel als er nog daar meer mannen mee, mee, mee hadden gesprongen, uh, Chavanel, uh, mijn persoontje, uh, dan uh, denk ik niet dat, uh, dat dat door had gegaan. Wie kan Cancelara verslaan of kan hij alleen zelf, uh, zichzelf verslaan door bijvoorbeeld te vallen wat hij al twee keer gedaan heeft deze week? Uh, nou ja, kijk, hij is natuurlijk wel op het moment de allerbeste en de allersnelste uh, op die kassei, maar in 2011 stond er eigenlijk een beetje gelijk voor. Toen, toen was hij ook zo goed en uh, heb je eigenlijk ook zijn eigen koers uh, verpest omdat ja, iedereen tegen hem reed. En dan wordt het, wordt het natuurlijk wel moeilijk. Maar ja, aan de andere kant, hij is de beste. Dus het gaat moeilijk zijn om hem te kloppen. Maar uh, ik hoop dat het hele peloton uh, dat we met z'n allen gaan proberen hem wel te kloppen. We worden een bijdrage van Steven Dalenboud. We weten dat dit weekend Feyenoord en Vitesse al gewonnen hebben. Ajax speelt morgen thuis tegen Heracles. En de vierde kampioenskandidaat is PSV. Vanavond uit in Tilburg bij Willem II. De laatste vijftien wedstrijden tussen beide ploegen werden gewonnen door PSV. In Eindhoven was het nog wel even spannend. Toen kwam Willem II met 2-0 voor. Maar uiteindelijk werden daar toen ook gewoon 3-2 voor PSV. Dat vanavond geen fouten meer mag maken, niet mee. Nee, we hebben voor de wedstrijd dus een beetje in de perskamer zitten filosoferen. Stel nou dat PSV wel fouten maakt. Wat denk jij? Staat Dick advocaat maandag dan gewoon weer op het veld? Ja, tuurlijk. Goed zo. Nou Die ja, gaan ze echt niet. Nee. Nee, maar ja, het zal je maar gebeuren dat het misgaat. Dan komt PSV in ieder geval, dat is dan zeker, in een hele vervelende situatie terecht. Want puntenverlies in deze fase van de competitie met een Ajax dat op stoom is, dat drie punten meer heeft. Ja, dan heeft PSV echt een heel groot probleem. PSV heeft ook een uh, probleem achterin waar Bouwman niet beschikbaar is in het hart van de verdediging. De Rijk neemt zijn positie uh, in. En we zien ook een uh, basisplaats voor Timma Tafs in de punt van de aanval toch vermoedelijk. En Lens zal dan verschuiven naar de linksbuitenpositie waar vorige week nog de stond. In de wedstrijd die PSV op uh, het allerlaatste moment gelijk speelde op bezoek bij Rode JC. In de laatste wedstrijden na de winterstop voor PSV. Maar één keer een overwinning. Dat was in januari op bezoek bij een tegenstander. Toen Heracles 1-5 in Almelo. Dit is zo'n wedstrijd tegen de Hekkensluiter uit Tilburg. Waar negen blessuregevallen te noteren zijn. Het is een enorme waslijst. enige meevallen voor Jurgen Streppel is dat Jordans Peters zijn toch wel goede centrumverdediger is. Beschikbaar om te spelen in de basis. Kijken we verder. Een debutant op het middenveld: Simon van Zeels. Uit de gecombineerde jeugdopleiding van RKC en Willem Tee, debuteert. En dat met een basisplaats als Brabander tegen PSV. Het is wat voor deze 19-jarige van Zeelst. Ippel is er ook niet bij. Een van die negen mensen op de blessurelijst. En voor de rest, ondanks die vastlijst aan Alves, een toppendelft al grotendeels. Zoals dat vorige week voor World op eigen veld van Groningen. Wel na een voorsprong. Een uh, spannend duel. Hoewel PSV normaal gesproken eigenlijk al voor rust, afscheid, afscheid. Uh, voor de voorsprong zou moeten pakken natuurlijk. Mr. Uit 1966, de Beach Boys met God Only Knows. En PSV is nog veel ouder, Ries uh, Ragnar. Ja, van 1913, hè? vandaar die speciale donkerblauwe met goud afgezette jubileum 0-0, na een minuutje spelen hier in het stadion van Willem II ingooien van Van Buren de rechtsbackbal Het strafschopgebied in bij PSV op het hoofd. Van Marcello en zo loopt de bal opnieuw over de zijlijn. Gaat Kees van Buren opnieuw gooien. Kan ook wel op links uit de voeten. Geldt ook voor Cornelissen die daar daadwerkelijk staat. Tim Cornelissen van Buren vandaag de rechtsback van de thuisploeg. Nieuwe ingooi dus voor Willem II. Bal in de richting van Guit opnieuw verdedigt PSV dan uh, het komt u wel buiten het strafschopgebied van Buren valt uh, pakt de bal op halverwege de helft van PSV rechterkant van het veld Joakim met een vrije kopkans toch op aangeven van Mark Heuscher. Dit zijn toch kansen zeker voor Willem II de ploeg die het minste scoorde in de hele Eredivisie bij elkaar, slechts 25 doelpunten. Dit had best wel nummer 26 uh, mogen zijn. Natuurlijk wordt de Luxemburger gehinderd, maar hij staat maar een meter of 5-6 voor het doel. Dit zijn toch momenten waar Willem II het van zal moeten hebben. Terwijl er is uitgetrapt door Waterman. En PSV voor het eerst op de helft van de tegenstander. Balletje met de hak klaargelegd door Wijnaldum. Het initiatief in de wedstrijd ligt wel degelijk bij Willem 2 En als van het veld probeert Joachim door te komen... Willems verdedigd doet dat richting de Rijk. En Van Bommel probeert dan op te bouwen voor PSV. Dat gaat de Rijk uiteindelijk doen via de rechterkant. Daar bijna 2,5 minuut voetballen. 0-0 en toch een mogelijkheid voor Willem 2. Twente is met een 1-0 voorsprong begonnen aan de tweede helft tegen Roda. En die houdt kamp. Ja, en daar waar het veld in de eerste helft... Uh... ...werkelijk onaangeroerd is geweest. Namelijk het gedeelte van het veld waar Twente nu naartoe voetbalt. De verdediging van Roda. Daar wordt het veld nu zeg maar omgeploegd, want uh, het begint zoals het eindigde met uh, Twente in de aanval. En nog steeds is uh, Roda niet over de middenlijn geweest in de tweede helft. Balbezit voor Schilder, speelt hem naar Gutierrez. 1-0 de voorsprong dus voor FC Twente, vlak voor rust. Was het uh, Castaños, zeg maar de man van 6 miljoen die een uh, doelpunt maakte voor FC Twente. Balbezit voor Twente via Gutierrez naar Chatley. Prachtige beweging heeft hij. Die man altijd in huis. Nu speelt hij de bal even terug op Douglas. Douglas moet hem maar snel afgeven. Naar uh, braafheid. Dat doet hij dan ook. In de as van het veld komt Brama aangelopen. Krijgt de bal. Speelt hem naar Breukers. Even aftasten in de tweede helft voor FC Twente. Twente dat graag wil doorstomen. En een grote uitslag wil neerzetten. Om wat aan het zelfvertrouwen te werken. Nou, dat is begonnen aan het eind van de eerste helft. Met dat doelpunt van uh, Castanjos. En nu Gutierrez die een slechte bal geeft. Zomaar in de voeten van de tegenstander. Geen wissels in de tweede helft. En Roda is de bal weer kwijt. Maar wel aan Douglas. En dat betekent dat je hem als Roda zijn de snel terugkrijgt. Maar waar Roda in de eerste helft alleen maar lange ballen heeft gegeven. Doen ze dat nu weer. Nu dan misschien aan de linkerkant een mogelijkheidje. Als uh, Tamata naar voren komt. Balbezit heeft. Maar nog geen problemen voor FC Twente. 1-0. Twente lijn tegen Roda. Ook in Zwolle zijn ze aan de tweede helft bezig. Frank Wielheid. Ja de eerste drie minuten daarvan zijn alweer om. En Zwolle. Je zou zeggen je leert wel van zo'n de eerste helft waarin je in 10 minuten staat te slapen. Je slechts met 1-0 achter staat. En daarna wakker worden. De 1-1 maken. En dan vervolgens de wedstrijd in handen nemen. Datzelfde foutje laat je natuurlijk in de tweede helft niet weer gebeuren. Binnen een minuut krijgt RKC... een kans zich voor Braber op aangeven van Jozefzoon. En iedereen achterin bij Zwolle staat weer ouderwets naar elkaar te kijken. Boer waarvan je toch denkt, die kan wel ingrijpen op uh, nou, twee, drie momenten. En die staat dan ook te kijken. En, uh, dat valt me dan toch een beetje tegen ook van die doelman van PEC. Waarvan je weet, die pakt punten voor uh, deze ploeg. Maar vandaag staat hij dus uh, minuten te, schu te schutteren. Dus telkens uh, als die wedstrijd weer uh, begint. En ook nu is dat het geval. RKC ruikt dus dat er nog wel wat in zit in Zwolle. Met die 1-1 stand die er op op het uh, bord staat. En uh, Zwolle zal dat uh, laatste deel van de eerste helft weer vlot moeten oppakken. Dus het heft in handen nemen. Dat zou bijvoorbeeld nu kunnen, omdat uh, ze een ingooi mogen nemen aan de rechterkant van het veld. Valpoort kopt door, maar die kopt door op niemand. Ja, een verdediger van RKC. Drost gaat dan even helemaal achteruit. Richting Zoet. Zoet uh, gaat dan de bal maar weer breed leggen. Doet dat uh, in de richting van Giramos. Drost en daar halverwege de helft van RKC mag het allemaal. Dan komt Zwolle langzaam maar zeker naar voren. Dat is ook een beetje waar RKC op wacht dan natuurlijk om wat ruimte te kunnen creëren. Maar Zwolle hapt niet helemaal. En zo kan Van Peppe uiteindelijk aan de linkerkant wel proberen... voorzichtig op te stomen richting de helft van Peck. Dat gebeurt allemaal in de eerste vijf minuten in Zwolle. De wedstrijd tegen RKC in de stand 1-1. Daar komt nog een voorzet van Van Peppe. Die krijgt nu de tijd om dat te doen. Nee, dat is geen voorzet. Dat is een zacht rolletje richting de korthoek. En die heeft Boer zeker wel. Want zo goed is hij dan ook alweer. 50 minuten onderweg. Rachel Niemeijer zag Willem II goed beginnen tegen PSV. Ja, Willem II werkt voor wat het waard is. 0-0 stand, 6 minuten gevoetbald. Strootman een meter of 10 over de middenlijn. Wat links. Bal ingeleverd bij de debutant van Zeils. Missie-Jan dreigt te ontsnappen. En dan zou Willem zijn meter of 10 voor de middenlijn. op zijn eigen PSV-helft. wel eens de gele kaart kunnen krijgen van de man. wiens naam ik nog niet noemde. Scheidsrechter Bas Nijhuis. Die laat het nu bij een vermaning. Ja, dit zijn wel eens van die momenten. dat als een Willem II het doet, dat er wel met geel wordt gewapperd. Nu gebeurt dat uh, niet. En dan mag uh, Jetro Willems, de linksback van PSV, niet klagen. Want hij geeft wel degelijk een uh, tik met uh, de arm op het lichaam van zijn tegenstander. En hij zwijnt. Een vrije trap wel met Heusje. Bal ligt dus een meter of tien over de middenlijn. Dan gaat het strafstopgebied in. Er wordt gekopt, geschoten. Is de bedoeling althans vanuit uh, tweede lijn. Maar de poging van Guit wordt geblokt door Van Bommel. Op de rand van het van PSV. via Waterman... Gaat PSV dan naar voren toe. Maar Peters heeft opgepakt. Zit uh, Willem II toch weer op de helft van de Eindhovenaren. Peters met de bal in de voet. Wordt nu wat opgejaagd door Hutchinson. En neemt dan uh, geen risico. De verdediger van Willem II. Want speelt de bal naar zijn eigen verdedigingslinie van Seels Terug op Meul. En nu de ruimte wat aan de rechterkant voor de rechtsback, voor Van Buren. Missij Can, meter of tien over de middenlijn, ontsnapt opnieuw. Nu moet Marcelo in de achtervolging, die is in principe te laat. Bal komt voor en wordt dan bij P.S.V. bij de eerste paal tot hoegschot verwerkt door Strootman. Toch wat paniek achterin bij de Eindhovenaren. Missijan Can heeft het op zijn heupen. Achtste minuut van de wedstrijd, kijken naar de corner en even vertellen dan... dat na die kopkans van Joachim, Lens doorheen was achterin bij Willem II... De spits van het Nederlands Elftal had een open kans. Oog in oog met Meul. Maar schoot de bal nogal belammerd. Ruim schoot naast. Daar had PSV zichzelf eenvoudig op voorsprong moeten zetten. Hoekschop genomen van Bommel. Kopt de bal terug in de voeten van de cornernemer. Heusje, slecht uitverdedigd van Bommel. Guit wil schieten. Guit een meter of 8, 9 voor het doel. Heusje op de punt van strafschopgebied. Nog altijd aan de rechterkant van het veld. Er is serieuze druk. Maar van Bommel kopt de bal uh, nu het strafschopgebied van PSV ook weer uit. Een dik advocaat staat te kijken met de handen over elkaar... maar zal toch niet tevreden zijn met de uitvoering van de plannen... die PSV van tevoren ongetwijfeld heeft bedacht. In de middencirkel wel de aanname nu van Mataf. Dan is de bal richting Lens niet goed. Dat was hij eerder dus wel, want toen was Matafs ook geven. Lens zette het op, Mataf speelde door aan de linkerkant... Ja, en Lens, een open kans toch. Hoe is het mogelijk dat een speler met zijn kwaliteiten zo'n bal niet gewoon in ieder geval tussen de palen weet te krijgen? Dan kan de keeper er nog een keer bij zitten, maar ruimschoots naast. Dat is toch ook wat. Daar gaat Missy jan weer. Twee man van PSV in de achtervolging onder die Hutchinson. Weer geen overtraining, zegt Nijhuis. Nou, die weet in ieder geval vanavond dat hij een groot deel van het publiek. Niet meer op zijn hand eh, krijgt, want eh, fluit nu toch een aantal keren in het voordeel van PSV. Wat ik denk, je mag Willem II ook wel een keer eh, wat geven. Een beloning voor een actie op zijn minst. 9 minuten minuut van de wedstrijd, wel een leuke wedstrijd moet ik zeggen in Tilburg. Willem 2 PSV is nog wel 0-0. Is Roda inmiddels al over de helft geweest, Andy? Nee, nee, nog steeds niet. En je weet, Ronald, ik mag heel veel wedstrijden bekijken in een jaar. En dan heb je het vaak over de mooiste doelpunten. Ik denk dat ik vanavond het mooiste schot op de paal heb gezien. Met name de voorbereiding daarvan. Nasser Chatley, de manier waarop hij de bal vrij speelde voor zichzelf. En toen inschoot en de bal ging binnenkant paal weer uit het doel. Niet in het doel in ieder geval. Achter keeper Kurto. Het was echt een genot om naar te kijken. Maar er staat nog altijd 1-0 voor FC Twente. Daarna nog een grote kans gezien voor Wout Bramen na een Heer paasje van Leroy Fair. En met Chatley en Fair noem ik toch wel... verreweg de beste spelers in het team van FC Twente. Uh, ja, 1-0. Nu een eindelijke vrije trap op de helft, notabene, van FC Twente. Waar <coughs> Fladerens zich uh, voor klaar gaat maken halverwege de helft zeg maar, van uh, FC Twente gaat Vlederis die vrije trap nemen. Hij wacht tot uh, Biemans bijvoorbeeld mee naar voren is. En uh, uh, Danilo Pereira mee naar voren is. Want die kunnen goed koppen. Daar komt die bal in. Stafs op gebied wordt uh, half weggewerkt. Helemaal weggewerkt met Schilder. En misschien dat er wat ruimte komt als hij de bal nu eerst teruggeeft op Michailov. En zo blijft het. Na 53 minuten spelen bij FC Twente. Rode EC 1-0. Wie is het beste in de tweede helft uh, bij jou in Zwolle, Frank? Nou, op dit moment zou ik willen zeggen dat uh, RKC wat meer uh, aanspraak maakt. Het tempo is lager. RKC is in ieder geval... Ja, ik heb het voorgerusten, bijna hetzelfde rieltje afdraaien. Is wat dreigender... Zwolle is weer de bal aan het rondtikken. En dat deden ze voorrust ook veelvuldig. Maar is dan toch te weinig dreigend. En RKC speelt dan in ieder geval nog zo snel mogelijk Jozef aan. Althans probeert dat. En uh, daaruit ontstaat dan nog wel het nodige aan uh, dreiging. De eerste tien minuten van de tweede helft. Eigenlijk hetzelfde beeld dus als in uh, de eerste helft. Nu de Lachman. Die uh, dreigt de lange bal te gaan geven. Kies dan toch voor de breedte. Bij Broersen. Uh, Broersen Broerse wordt dan. Een... Licht onder druk gezet door Jozerszoon. En tikt de bal dan onmiddellijk door naar Aschente. En zo komt Zwolle toch langzaam bij Afdits in de buurt. daar ook even terug naar Ascente, Aschente op de helft. Van RKC gaan we nu weer terug naar de helft van Zwolle richting Broersen. En uh, Lachman halverwege zijn eigen helft. Hij krijgt daar wel de ruimte om rustig die bal onder de voet aan te nemen. En eens te kijken waar hij hem naartoe speelt. Hij kiest voor de rechterkant naar Van Polen. Zwolle speelt de bal rond. RKC kijkt ernaar. Vindt het prima daar waar het gebeurt. Allemaal rond de middellijn. Na 55 minuten Zwolle RKC 1-1. Willem 2 PSV, racht er niet mee. Ja, er ontbreekt toch weer een bepaalde vorm van overtuiging op bij PSV. Dat na 12 minuten spelen bijna nog altijd op 0-0 staat. Wel een ingooi voor Willems op de helft van Willem 2. Staat een meter of 10 bij de cornervlag vandaan denk ik. bal gaat dus het strafsoepgebied in op het hoofd van Peters. Misijcan krijgt hem terug bijna op de plek waar Willems eh, nu staat daar bij de zijlijn. Dan wordt Misijcan richting zijn eigen achterlijn eh, gedrongen eigenlijk door Strootman. Die daar eh, heel handig de bal vrij maakt. De bal kan voorkomen. Peters verdedigt uit. Van Bommel vangt op. Doet dat een meter of vijf voor de middenlijn. We zitten nog altijd op de helft van Willem 2. Maar dan besluit Marcello om maar terug te gaan naar Waterman met de bal. Van Bommel vervolgens nu aan de linkerkant van het veld steekt de middenlijn over. Lens. Met een wat slordige aanname, waardoor Van Buren erbij kan zitten. Geeft wel een ingooi aan PSV, maar Andy heeft iets beters. Jazeker, doelpunt voor de man die het het meest verdient in deze wedstrijd. De absolute uitblinker, Nasser Chadli. Hij maakt 2-0 voor FC Twente tegen Roda. En als ik kijk naar het spel van Roda, dan komen ze echt niet terug in de wedstrijd. Hoor. Er moet een wonder gaan gebeuren. Met nadruk op Leroy Fair en Nasser Chadli. Dat zijn de grote mensen bij FC Twente. En de 2-0 voor SC Twente tegen Rode RC. Inderdaad, het al vanavond won Vitesse met 3-0 van NAC. Bij Paxvolle RKC is het na een minuut of 10 in de tweede helft 1-1. En bij Willem 2 PSV is een 12 minuten gespeeld. En daar is het nog 0-0. We gaan op naar het NOS journaal van 9 uur met Marjan Koekhoek. Daarna nog 2 uur langs de lijn. Tot zo.